uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Veel onduidelijkheid over situatie op de Krim. Overheid moet niet meer samenwerken met bedrijven die discrimineren, zegt minister Asscher. En verkiezingscampagne VVD van start. In het westen en noorden bewolkt en soms druilerig. Elders af en toe zon en in de loop van de dag breekt de zon vaker door. Maar er kan ook nog steeds een bui vallen. Er staat weinig wind, dat wel. En het wordt acht of negen graden. Het regent geruchten over Oekraïne en de Krim. De Russen zeggen dat mannen uit Kiev een ministerie op de Krim hebben bestormd. En de regering in Kiev zegt op haar beurt dat Rusland nog eens duizenden extra militairen naar de Krim heeft gestuurd. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp in Kiev. Gert-Jan, de premier van de Krim wil met Poetin de Krim stabiliseren, zegt hij. Wat vinden ze daar in Kiev van? Nou ja, zij vinden dat een inmenging in binnenlandse aangelegenheden... de Russen hebben niets te zoeken op de Krim... en dat wordt keer op keer benadrukt. Maar tegelijk staan ze daar ook machteloos naar te kijken... omdat ze ook aangeven dat ze een gewelddadige oplossing eigenlijk uh, niet willen... En daarom proberen ze via diplomatieke druk en vooral internationale diplomatieke druk de Russen tot inkeer uh, te brengen. Maar de ontwikkelingen gaan heel snel op de Krim en het lijkt erop dat de macht van uh, Kiev op de Krim uh, uh, met het uur minder wordt. En ze hebben dus geen enkele mogelijkheid om, om die macht terug te krijgen, ook niet diplomatiek? Uh, nou, op dit moment in ieder geval niet. Uh, ze hebben geen invloed op uh, de nieuwe premier en ze hebben... Ook geen invloed op de handelingen van de Russen of het Russisch leger. En nou helemaal niet op de militairen die volgens Kiev verbonden zijn met het Russisch leger. Dus uiteindelijk is er niets anders dan diplomatieke druk mogelijk. En daarvoor hebben ze de internationale gemeenschappen ingeschakeld. Maar ook die druk heeft nog niet zoveel opgeleverd. Dankjewel Geert-Jan Dennekamp vanuit Kiev. Premier Rutte noemt de situatie in Oekraïne zorgelijk. Tijdens een campagnebijeenkomst in Rotterdam zei Rutte dat minister Timmermans en hij de ontwikkelingen op de krim nauwgezet volgen. En tegelijkertijd is het ook van belang om nu heel nauw op te trekken samen met onze bondgenoten. Uh, met Duitsland, uh, met Engeland, met Amerika. Uh, binnen NAVO-verbanden voor te zorgen dat we op een verstandige manier proberen om uh, deze uh, situatie niet te laten escaleren. De overheid moet niet meer samenwerken met bedrijven die discrimineren. Dat vindt minister Asscher van Sociale Zaken. Hij wil bij aanbestedingen in contracten laten vastleggen dat personeel niet gediscrimineerd mag worden. Anders worden er geen zaken gedaan. Minister Asscher, goedemiddag. Goedemiddag. Worden die zaken nu wel gedaan? Nou, het is in ieder geval nu uh, niet altijd duidelijk. Een belangrijk kernpunt van integratie is dat iedereen die zich aan de Nederlandse regels haalt... Uh, een bijdrage wil leveren, uh, dat die mee kan doen. Maar dat betekent wel dat mensen die zich inzetten... ook het recht hebben om niet te worden uitgesloten om wie ze zijn. Daar mogen we ook streng in zijn. Dus je moet grenzen stellen over hoe iedereen zich gedraagt. Dus ook dat je je houdt aan de Nederlandse wet, die zegt niet discrimineren. Maar heeft de informatie dat bedrijven waar de overheid nu mee samenwerkt... dat daar gediscrimineerd wordt? Nou, we hebben in het verleden gezien dat uitzendbureaus ingingen op discriminerende verzoeken. En bijvoorbeeld bewust mensen niet selecteerden... Dat mag niet, dat is in strijd met de Nederlandse wet. En ik vind iedereen moet zich aan de regels houden. De overheid kan een voorbeeld geven, kan grenzen stellen. Wij verwachten veel van mensen. We eisen dat mensen integreren, hun best doen, zich inzetten. Dat betekent ook dat bedrijven die zich daar niet aan houden, die bewust Nederlanders uitsluiten om, uh, op grond van wie ze zijn, wat ze geloven of van wie ze houden, uh, daar gaan we geen zaken meer mee doen. Uh, u zegt, uh, uh, nu noemt uitzendbureaus, dat was natuurlijk onlangs was dat het geval... met dat meisje uit Ierseke, dat werd geweigerd door een uitzendbureau... omdat ze een hoofddoekje misschien zou dragen. Uh, roept u ook mensen zelf op om, om met u in contact te treden... of met de overheid, om dat aan te geven dan? Het is belangrijk, je hebt, je hebt vooroordelen en discriminatie. Je moet niet van alles denken dat het discriminatie is. Maar als je echt gediscrimineerd wordt, uh, dan moet je aangifte doen. Dan moet je naar de politie stappen en dan kunnen we daar een zaak van maken. Want iedereen heeft het recht op gelijke behandeling in dit land. Dat is een van de verworvenheden van Nederland. We moeten elkaar respecteren. Je moet je best doen. Je moet zelf je inzetten. Maar je hebt ook recht op bescherming van de overheid... als je onterecht gediscrimineerd wordt. En dan vind ik het heel goed als mensen aangifte doen. Dank u wel, minister Ascher. Graag gedaan. Geen grote beloftes deze keer, maar complimenten voor ons allemaal... bij de start van de campagne van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen. En die kwamen van partijleider Mark Rutte... want hij is trots op de veerkracht van Nederlanders... die alle pijnlijke maatregelen voor hun kiezen hebben gekregen. Zij vanochtend in Rotterdam. Wij nemen verantwoordelijkheid als VVD in een hele moeilijke tijd. Uh, we komen uit uh, misschien wel de zwaarste economische crisis van na de Tweede Wereldoorlog. Met een economische krimp van procenten, een oplopende werkloosheid... wat heel veel mensen ook persoonlijk raakt, die hun baan verliezen. He, ook in een persoonlijke omgeving daardoor uh, met hele zware veranderingen te maken hebben... die diep ingrijpend kunnen zijn.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 Bij de VVD kunt u van een paar dingen zeker zijn. Wij zullen altijd, als wij de kans krijgen om te besturen, verantwoordelijkheid nemen, orde op zaken stellen, de financiën gezond maken, ervoor zorgen dat er economische groei komt. En we zullen altijd de partij zijn van zo laag mogelijke lasten. Het is niet mogelijk geweest nu, in een tijd waarin de economie zo slecht was, om al meteen lastenverlichting mogelijk te maken. Maar um, u gaat dus niet, zoals de vorige campagne, met beloftes naar de kiezer. Dat doet u deze keer niet. Ik heb dezelfde beloftes als vorige keer.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 Premier Rutte was dat. In gesprek met Wilma Borgman vanuit Rotterdam. Sport. Tweede dag van de NK Schaatsen. Sebastian Timmerman. De sprinttitels worden vandaag verdeeld. Wie zijn de grootste kanshebbers? Ik denk zo Margot Boer en Kjeld Nuis. Als je kijkt naar de uitslagen van gisteren. Uh, Kjeld Nuis bij de Heren staat tweede, 100 100ste maar achter Michel Mulder. Die de 500 meter won natuurlijk de Olympische kampioen. Is, maar die maakte toch wel een vermoeide indruk... na een week vol met festiviteiten na die Olympische Spelen. Uh, dus ik moet nog maar zien of hij dat vandaag vast weet te houden. En Hein Otterspeer, die derde staat, mogen we ook nog niet helemaal uitvlakken. Bij de vrouwen gaat het eigenlijk ook nog tussen drie uh, schaatsers... Margot Boer, gisteren erg solide, winst op de vijfhonderd, derde op de 1000 Staat twee tienden voor Lotte van Beek en bijna een halve seconde op Irene Wust. Dus ik denk dat Boer de beste papieren heeft voor een vierde Nederlandse titel. En dat Van Beek en Wust gaan uitmaken wie het tweede en derde gaan worden. We gaan ook verder met het Orang toernooi. Maar daar hebben we pas één afstand gehad, dus daar zijn de kaarten nog niet geschud. Sebastian Timmerman. We gaan nog even naar de ANWB, René Passet. Mark nog steeds problemen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Dat was vanochtend een ongeluk bij Kootwijk. Er staat drie kilometer file vanaf de afrit Hoenderloo voor Kootwijk. De linkerrijstrook is dicht en die file kost je ongeveer twintig minuten extra. Beter nieuws komt er uit Rotterdam. Want daar is de vrachtwagen met pech van de A20 af. Er staan nog wel files op de ring van Rotterdam. Het begint eigenlijk al op de A16. Vanaf het Ridderkerk tot aan het plein drie kilometer. En dan de bocht om naar Hoek van Holland op de A20. Tussen het plein en Rotterdam Centrum nog drie Dank René. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Veel onduidelijk over de situatie op de Krim. De overheid moet niet meer samenwerken met bedrijven die discrimineren... zegt minister Ascher. En de verkiezingscampagne van de VVD is van start gegaan. Tot zover zo het uitgebreide NOS-journaal. Straks Trotskamer Breed.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 Met Margriet Vrolmans en Kees Boonman. Goedemiddag. Goedemiddag. 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Af en toe leken deze week wel of er verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn. Maar nee, het gaat over twee weken echt over de lokale politiek. En daarom zijn wij met Kamerbreed elke week weer in het land. Vandaag in Vlissingen aan de boulevard. De schepen van en naar Antwerpen varen hier op de Westerschelde... zo'n beetje langs onze tafel. Ja, hier bij ons in het strandpaviljoen Pantarij... Vlissingen, op Walcheren, met uitzicht op zee... maar vooral met uitzicht op vier lijsttrekkers voor uh, Vlissingen. Lilian Jansen van de SGP. Heel bijzonder, toch wel aardig om dat even te benadrukken. Want u uh, bent uh, de nummer één van een partij... die eigenlijk doorgaans tot voor kort vrouwen het liefste thuis ziet. Ach, uh, dat was zo. Nu uh, word ik geen strobeet in de weg gelegd. Ik word volop gesteund door de SVP en ik uh, ga er volop tegenaan in deze verkiezingen. U bent de voorhoede van een nieuw tijdperk voor de staatskunde. Het, is, uh, de uh, de het is inderdaad nieuw en ik ben de eerste, dat klopt. Ja. En om vier uur opgestaan lees ik in de Provinciale Zeelse krant? Dat klopt, ja. Waarom? Krantenwijk, hè? twee stuks. Heeft dus... u zo weinig uh, centen? Nee, ik wil er meer gaan bewegen. En nu, uh, als je een krantenwijk hebt, dan moet je. Of er nou 20 centimeter sneeuw ligt, ijzel, regen, stormt of... Het is heerlijk weer. Je gaat. Oké. Nou, fijn dat u er bent in elk geval. Kraan van de LPV. De lokale partij in Vlissingen. De partij die zit nu in het college. Dat klopt toch, hè? Ja, dat klopt. En Sem Stroosnijder van de Socialistische Partij. Uh, traditioneel is de SP-oppositie ook hier, hè? Ja, nu, nu nog wel. Nu, nu nog wel. Oh. Nou, we horen zo wel hoe, dat, uh, hoe hij probeert in dat college te komen. En Berend de Lange van de Partij van de Arbeid. Welkom, alle ja, vier. Barend uh, de Lange. Barend de Lange, sorry. De eerste fout is gemaakt, streepje op de muur. Uh, horen en zien... <lacht> Kan u onze politiek24 en op troskamerbreed.nl. en voor klachten, problemen en vragen en complimenten... als u daar behoefte aan Complimentendag heeft. Complimentendag vandaag. Hashtag klopt, Kamerbreed. Ja. Goed, we nemen altijd even de actualiteit door. Dat zijn wij zo gewend in dit programma. En uh, we hebben de NRC eventjes bekeken vandaag. Vier, daar is een groot onderzoek geweest van de NRC onder burgemeesters. En 46% procent van de ondervraagde burgemeesters vindt dat gemeenten eigenlijk groter moeten worden. Moeten fuseren dus. Nou, dat zou hier ook kunnen. Vlissingen, Middelburg en Veren zouden eh, samen gaan. Laten we het rondje maar even doen. Mevrouw Jansen, bent u voor of tegen zo'n fusie? Tegen fusie. Tegen fusie, waarom? Ja. Het brengt de politiek verder van de burger weg. Ik denk dat ook besluitvorming trager wordt. Maar je moet het met veel meer doen. En uh, ik denk toch elk... De dorpen hebben hun eigen cultuur. En Vlissingen heeft zijn eigen cultuur. En Middelburg heeft zijn eigen cultuur. Vooral niet samen En daar moet, moet je niet aankomen. Nee. Semstrosnijder, ja, SP. Ja, Wij zijn ook tegen. Ook tegen. Dat schiet lekker op. Ja, nee, dat schiet ook niet op. Waren nee. Nee. Nee. te Lange van de Partij van de Arbeid. Een fusie? Uh, wij zijn voor een, voor een fusie. En we zien dat de mensen in Vlissingen daar uh, voor de helft ook voor zijn. Een uh, fusie we denk... tussen welke gemeenten? En dan? Uh, Middelburg en Vlissingen. En, en Veren niet? Ja, één gemeente Oké. Okay. Ja, maar bent u voor omdat u van de partij voor moet zijn? Want het plan is van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Of bent u echt voor? Nee, we zijn echt voor. We zien echt u moest een, er wel een beetje om lachen, hè? Ja, ja. Want u krijgt lachen. steeds berichtjes uit Amsterdam en Den Haag... van wat u moet zeggen, of niet? Uh, nee, absoluut niet. Nee. Nee. Maar u bent echt Nee, we voor. zijn echt voor omdat we echt uh, schaalvoordelen zien. Maar we willen wel daarbij de Vlissingse identiteit goed bewaken. De Vlissingse identiteit bewaken. De Lpv. LPV? Ja, het valt mij op dat mijn buurman het wel drie keer echt moet zeggen voordat we het geloven. Ja. Maar nee, de LPV is voor samenwerking op Walger op organisatorisch gebied. Maar samenvoeging op politiek gebied zien wij nog niet zitten. Als we op Walcheren niet eens inslagen om een fatsoenlijke. Uh, gemeentereiniging te organiseren waarbij we drie verschillende systemen van ondergronds afvalstorten hebben. Laten we dat nou eerst eens op orde krijgen. Laten we daar nou een synergie krijgen en een goede samenwerking. Maar zou een fusie daar dan je niet juist ontzettend Nee. Makkelijk nee, die fusie gaat heel veel tijd en moeite en geld kosten. Maar het lost en, dat, ook en daar iets zijn op? we niet aan toe. Lost toch ook iets op? Nee, dat lost niks op. Vindt je, sta, u niet? je zet de politiek verder van de, van de inwoner. Je hebt heel veel moeite moet je gaan doen om, om die integratie van die drie organisaties te krijgen. Niet doen. Geen fusie, wat u betreft. Goed, nog een ander dingetje uit de actualiteit. Er is een, onder, een onderzoek geweest door Binnenlands Bestuur. Die hebben uh, ruim 10.000 mensen ondervraagd. En daaruit blijkt, lokale partijen gaan het met deze verkiezingen heel goed doen. Dat is dus een kans voor u, meneer Kraan? Ja, het verstand komt met de jaren, dat blijkt. En uh, we zagen deze week ook een oproep door uh, Geert Wilders, de partijleider van de PVV. Weinig mensen kunnen uh, op deze partij stemmen. Alleen in Den Haag en in Almere doet hij mee. En zijn advies was stem op een lokale partij. Uh, voelt u zich verwant met Geert Wilders? Op geen enkele wijze. Nee. Dus wat doet u dan met zo'n oproep? Niets. Wat u betreft spreekt u tegen. Stem maar niet op een lokale partij. Nee, dat zeg ik niet. Oh, dat zegt u niet. Hij kan ook wel eens gelijk hebben. Maar ik heb helemaal niets met meneer Wilders. Of met zijn partij. U voelt zich niet met hem verwant? Nee. Toch even aan de anderen gevraagd. Het feit dat een partijleider zo'n oproep doet. Wat vindt u daarvan, meneer De Lange? Van de Partij van de Arbeid? Dat is toch een beetje lastig misschien voor u? Ja, we kunnen ons meestal niet zo goed vinden... in het gedachtegoed van Geert Wilders. Lokale partijen die zijn goed. Die zijn goed voor, voor een evenwicht in een, in een gemeente. Ik denk dat meneer Kraan graag wil dat u dat nog een keer herhaalt. Nou, dat zal ik niet doen. Maar... Oh. <laughs> nee, het is niet slecht dat er lokale partijen zijn. Ik denk wel dat voor de, voor de burger is het goed om op 19 maart goed na te denken waar wil je mee, wat wil je en hoe wil je dat de komende vier jaar de stad bestuurd wordt. Ja. En ik denk dat ze, dat is op 19 maart aan de burger. En of ze dan de LPV, de SP, de, de SGP of de Partij van de Arbeid stemmen, dat is aan de burger. Wij hopen natuurlijk op de Partij van de Arbeid. Oké, okay, minister Roosneider nog eventjes uh, voelt u zich een beetje uh, in, de, in de rug geheigd, zeg maar, door de lokale partij? Nee, nee dat zeker niet. En ik vind het meer een kwalijke zaak dat, dat bijvoorbeeld de opkomst uh, heel laag is. En ik denk dat dat, dat dat ook een blijk is van het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Die verkiezingen moeten nog plaatsvinden. En u zegt nu wel dat de opkomst laag is. Nou, ik, ik doe natuurlijk zelf mijn uiterste best om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. Maar wat je al hoort uit peilingen en, en onderzoek is dat er heel weinig mensen van plan zijn te gaan. En ik denk dat, dat, dat we dat als politici ons allemaal aan moeten trekken. En ook de heer Wilders. Dat is bij deze uw oproep. Mevrouw Jansen, tot slot. Uh, vindt u het lastig om de strijd aan te gaan met de lokale partijen? Want de SGP heeft op dit moment in Vlissingen geen één zetel. Nee, daarom uh, vind ik, ben ik blij dat ik nu uh, lijsttrekker hier mag zijn. En uh, ik denk... Dat de mensen inderdaad eens over dat uh, die partijnaam heen moeten kijken. En gewoon kijken nou van uh, wat voor programma heeft de plaatselijke SGP nou. En daar zitten echt lokale items in. Oké. Okay. Uh, eigenlijk meest lokale items. En uh, ik zou zeggen verdiep je daarin. In plaats van je blind te staren op uh, een partij in Den Haag. Ja, heeft u daar uh, strikt genomen? Want dat suggereert u een beetje last van die Haagse politici? Nee, absoluut niet. Ik nee. heb daar geen last van. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik zet me in voor de Vlissings. Daar verdiep ik me in. Daar voer ik gesprekken mee. En aan de hand daarvan zet je je programma op. Ja, maar u heeft er geen last van of u heeft er geen boodschap aan? Uh, ik ga mijn eigen gang aan de andere kant. Vraag ik advies in Den Haag, dan krijg ik dat. Dus ik maak er ook wel gebruik van, van Den Haag. Goed, we gaan uh, even wat nader met u kennis maken. Ook voor de mensen uh, in de rest van het land die u nog helemaal niet kennen. Mevrouw Jansen, we waren al bij u uh, als eerste enige vrouwelijke lijsttrekker van de SGP. Maar in de tussentijd zijn er nog twee vrouwen aan die lijst ja, toegevoegd. dat klopt. Betekent ja. dat nou dat er helemaal geen één SGP-man hier in Vlissingen de kar zou willen trekken? Of zelfs maar aan de politiek nou, zou ja, willen Nou ja, we hebben een, een lijst van twaalf. En uh, op die twaalf van de twaalf zijn er drie vrouwen. Dus er staan nog negen mannen op de lijst. hoor. Ja, ja. Dus het is niet zo dat, de man, dat we de mannen verdrongen hebben. Helemaal niet. En gelukkig ook niet. Nee. Wel, er zitten ontzettend aardige SGP-mannen bij ons in de Aardige SGP-mannen. Ja, hoor, we ja, hebben natuurlijk. een gezellige club hier zo. Ja. Dus maar toch uh... even een vraag, u stel nou dat er, dat er een uitslag zou zijn waarbij er een mogelijkheid is dat de SGP in het college komt. U bent lijsttrekker. Zou ja. u dan ook de wethouder worden? Dat, dat weet ik nog niet. Daar heb ik eigenlijk totaal nog niet over nagedacht. ik ben op zich heel bescheiden van wat de uitkomst zou kunnen Bescheidenheid zijn. Bescheidenheid in de politiek? Weet ik, maar ik ben ook realistisch. Ja, maar is dat ook iets waarvoor u advies moet vragen in Den Haag? Want het is in uw partij doorgaans wel gebruikelijk... dat een vrouw niet zo'n politieke machtspositie inneemt. Nou ja, dan weet ik niet of als het per se machtspositie is. Aan de andere kant, de SGP fungeer, die grijpt naar de Bijbel. Ja? En ja, we hadden ook een, een koningin in de Bijbel, koningin van Scheba. We hadden Richter de richteress Deborah. Ja. wat dat betreft. Uh... U zou best wethouder kunnen worden. U dat zegt er niet in... bij voorbaat nee ik tegen Het is niet zo nee. dat u nee. zegt: ik mag geen regeermaatschappij nee, Maar aan de andere dus... kant, ik vind, wel, ik vind het vooral belangrijk: zit daar een kundig persoon? En ja, daar ga ik en dat zou voor. u zijn, vind ik. Uh, ja, dus wie ik weet. Vind, ik ben een beetje politiek, maar ik vind ook... je moet iemand met verstand van zaken zijn. Dus, even, uh, even een dingetje uit uw, uit uw programma. Uh, wij lazen, u wilt geen verdere uitbreiding... van de coffeeshops in Vlissingen. Ja, dat klopt. U gedoogt dus wel de bestaande coffeeshops. Ja, ze zijn er nu eenmaal. En uh, ja, om de strijd te voeren van... Uh, ja, weer, uh, dat gaat ook, denk ik, vrij uh, geld kosten. zijn toch beloftes gedaan aan die mensen. Ja. Aan de andere kant, de uitwassen... qua overlasten, dat zullen we natuurlijk ernstig... in de gaten houden. En ik denk ook... voorlichting, vooral richting jeugd. Ook ja. op het gebied van softdrugs. Maar even voor dat de, de duidelijkheid, ChristenUnie... een verwante partij, ja. mag ik toch wel zeggen... is... Uh, uh, die wil de coffeeshops actief tegengaan. Ja. Daarvan zegt u, ja. dat doen wij ja, niet. Je, moet, kant, je kan veel dromen hebben, maar wees ook realistisch. Realistisch, ja. oké. Okay. Sam Stroosnijder, u bent van de SP. Het is eigenlijk een rood bolwerk van de oudsher, Vlissingen. Mm. Um, hoe komt het eigenlijk dat de SP daar nooit... een uh, vinger in de politieke pap heeft gehaald? Nou, het is altijd een, een PvdA-bolwerk geweest. Dus, ja, en dat is niet rood? Nou, dat is al lang niet meer rood, nee. En wat dat betreft uh, is dat de vorige verkiezingen zijn, ze ook, uh, zijn ze ook flink teruggezakt. En je ziet dat wij ook wel te maken hebben met de opkomst van, van lokale partijen. Ja, en uh, wij laten gewoon het, het sociale geluid horen dat de SP overal laat horen. Ja, en dat sociale geluid laat de Partij van de Arbeid niet horen. Nee, niet op alle en Daarvoor momenten. bent u opgericht, bedoelt u? Nou, daarvoor ben ik niet opgericht... maar er zijn een hoop mensen die op ons willen stemmen daarvoor. Ja. Barend de Lange, Partij van de Arbeid. Heeft u last van het Haagse? Nee, we hebben niet last van het Haagse. Uh, wat Sam net zei, dat onderschrijving natuurlijk helemaal niet... dat wij niet uh, sociaal zijn of dat wij niet opkomen voor de in de maatschappij. Ik denk dat wij dat juist ook in ons, in ons verkiezingsprogramma laten zien... Dat we juist belangrijk vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten draaien. Hm. Dus, en dat zijn wel, uh, ja, dat zijn onze sterke punten. Even Dat was dan uw rode geluid. Maar toch even terug naar het andere rode geluid van uh, meneer Stroosnijder. Stroosnijder. Um, uh, de, ja de socialistische politiek. We lazen toch in uw partijprogramma... Hoi. nieuwe bestrating in de Villawijk, maar nog steeds hobbels in de rode buurt. Moet ja. het daar nou over gaan? Nou, Nee, want het is een, het, het is een, uh, het is een beeld... Wat veel mensen herkennen van hoe er in Vlissingen omgegaan wordt. Met aan de ene kant de belangen van, van uh, mensen die mooi wonen. En aan de andere kant de wat mindere buurten. En ja, kijk, uh, hobbels in Ik de weg, nou, dat zijn niet onze strijdpunten, nee, maar het is een beeld. Ja, oké. Okay. Ja, Barend de Lange nog even, ook in, in, eigenlijk in dat kennismakingsrondje. U bent nieuw in de politiek, dat klopt, hè? Ja, dat is correct. En dat, uh, dat nieuwe is nodig in uw partij omdat er een cultuurverandering noodzakelijk is. Hoe moeten we dat uitleggen? Ik weet niet of we het zo moeten uitleggen. Hoe legt u het uit? Nou, ik denk dat het goed is dat je een, een goede afspiegeling maakt van de maatschappij. Nou, laat ik het zo zeggen, al die, al die zittende raadsleden van de Partij van de Arbeid, die staan allemaal op een plek van uh, goeiedag, we zien jou niet meer terug. Nee, dat is niet correct. Onze huidige fractievoorzitter staat op plek 3. En de huidige nummer 2 staat op plek 7. Dus dat zijn nog zekere mogelijkheden. Maar even, van, want dat is natuurlijk wat we bedoelen. U staat op nummer 1, terwijl u eigenlijk een onervaren politicus bent dan is er toch een soort van afrekening geweest in uw partij. Nou, ik ben zes jaar lid van de Partij van de Arbeid... en sinds februari van vorig jaar uh, zeer actief uh, binnen de Partij van de Arbeid. En, en de Partij van de Arbeid Vlissing heeft mij uh, in een positie gesteld... om hier uh, lijsttrekker te mogen zijn. En even lekker schoon schip te maken ook, toch? Nou, zo zie ik dat niet. Ik denk dat de Partij van de Arbeid meer is dan, uh, dan een schip. Ik denk dat het een, een, een koers is en een keuzes zijn die je maakt... En die keuzes daar die zijn onveranderd. Het is misschien alleen een ander gezicht. Ja, nieuwe gezicht in elk geval. Dat staat vast. Pim Kraan van de LPV. Uh, wij uh, lezen dat uh, de kas van de gemeente vrijwel leeg is. Dat staat in uw programma. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Maar uh, uw partij draagt al zes jaar bestuursverantwoordelijkheid. Dus wat heeft u verkeerd gedaan? Wij hebben in de afgelopen vier jaar vooral gekeken... hoe is die schuldpositie die we nu hebben ontstaan? Ja. En dan wordt door iedereen gewezen naar het Scheldekwartier. Maar dat is maar verantwoordelijk voor een derde van die schuld. Ja. En twee derde van die schuld is ontstaan in een periode ver hiervoor. En die is ontstaan doordat er op een manier wordt gewerkt en is gewerkt dat er geld wordt uitgegeven wat er domweg niet is. En, ja. en, en voor de normale dagelijkse boodschappen. Hè? Dus niet voor het kopen van een auto, daar mag je dan geld voor lenen... maar voor de benzine wordt ook nog geld geleend. Ja, maar toch, even die, toch is die vraag relevant voor uh, potentiële kiezers. U heeft gewoon aan de touwtjes kunnen trekken. U zat in het politieke bestuur. Dus u had er toch iets aan kunnen doen de afgelopen jaren? Ja, dat hebben we dat hebben niet Gedaan. voldoende niet voldoende kunnen doen en ook niet voldoende gedaan. Ja, dus dat is eigenlijk een vorm van, mag ik het zo noemen, zelfkritiek? Ja, wij zijn, wij zijn daar kritisch op. Wij hebben er ook naar gekeken. Kritisch op uzelf? Ja. Ja. ja. En dat gaat u van nu af aan op 20 maart allemaal heel anders doen. <tus> niet meer kijken naar een lege kas, maar het geld stroomt zo weer binnen... met uw plannen en ideeën. Nee. Uh, wat we wel weten is hoe zijn we in die situatie gekomen. Daar zijn we nu wel goed achter. En we hebben wel plannen om hè, voldoende plannen en ook stevige plannen... om dat in de toekomst op te lossen. Okay. Maar een schuld die je in 40 jaar opbouwt... los je niet in acht of tien jaar op. Nee. Daar heb je gewoon veel langer nodig. Wat je wel nodig hebt, is een visie hoe je eruit gaat komen. En zegt u, die visie hebben wij wel. We lazen trouwens op uw Twitter-account dat u zichzelf... een raadslid met overtuiging en een lastig mens noemt. Lastig mens? Oh, men begint hier al daarop te reageren. Oh. Ja... Dat, dat, dat wordt mij wel vaker verwezen. Ja, nee, ik kan het een beter zelf zeggen voordat een ander doet. Ja, in, ho in hoeverre ja. lastig? Wat is er lastig aan u? Ik kijk meteen ook even de anderen aan. Of zijn die nou, twee ik, de ik, ik denk dat dat zich ook wel vertaalt in de houding die wij in de Raad hebben opgenomen. Dat we terwijl we toch deelnemen aan de coalitie en loyaal waren... toch ook door het college vaak als lastig werden gezien. En dat komt omdat wij ons zeer duaal hebben opgesteld. Het dualisme is u met de ja, paplepel in. Ja, dat, dat past ons heel goed. Past ja. u heel goed. Stroos, nee, even een reactie daarop. Nou, ik, ik, vind, het, ik vind het wel vreemd, want uh, u, u, u geeft zelf al aan... ze hebben vier jaar de tijd gehad om wat te doen... Uh, de afspraken waren van het begin af aan niet helder. En dan, ja, dan is hij inderdaad heel kritisch. Dan denk ik, ja, wees ja. wat zelf En maak goede afspraken. Ja. En dat lastige mens, dat herkent u? Want u begon meteen nou, ik te doen. Ja, ik lig niet met hem in bed. Maar ik kan hem oh. met Twitter herinneren over iets van de snurken thuis. Dus ja, dan, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Ja. Dat is het lastige mens. Goed, uh, belangrijk altijd om privé en politiek te kunnen scheiden. Dat is altijd belangrijk. Maar dat lukt niet altijd, hè? dat weet u ook. Nee, maar het is belangrijk, dat anders moet je inderdaad ernstig afvragen van... ben ik wel goed politiek bezig. We gaan het oh, hebben. Ja. Dit ligt meteen scherp op, op tafel hier, deze twee. Ik ja. geloof dat ja, u elkaar eens ik, tegenstrevers ik, bent. Ik, ik voel me helemaal bent u niet aan. aangesproken. ik ben Lilian Janssen. Nee, je, je bent raadslid, je bent altijd raadslid. Nee, maar en, en, en... privé moet je, gewoon, moet je inderdaad niet met modder kunnen gooien. Dat doe je in de raadzaal, daar vecht je. Met, daar modder, met modder gooien, waar nee. heeft u het over? Okay. Ik uh, van nou, ik heb stevige plannen om de schulden weg te werken. De afgelopen periode was daar niet zo super voor. Burgemeester weg, twee wethouders weg met een riante wachtgeldregeling, heeft de schulden alleen maar, uitgaven voor verlissing alleen maar, maar verhoogd. Pim Kraan even reactie. Even reageren, Pim Kraan. Nou ja, als, als wethouders niet functioneren. He, er is één weg, wethouder weggestuurd. Eén wethouder is zelfstandig weggegaan. Er zijn er twee zelfstandig weggegaan. En de burgemeester heeft ontslag genomen. Ik weet niet wat hij mij verwijt. Ja. Maar moeten we wel even uitleggen? Ja, de... natuurlijk. Mede doordat de LPV natuurlijk alles wereldkundig maakt. Nee, nee, de ja. LPV, LPV heeft als enige de bonnetjesaffaire inderdaad gestart. En toen wij hebben ja. gezien waar dat over ging... Toen hebben wij gezegd, dan willen wij openheid van zaken. Dat klopt. Okay. En als u zegt, dat had je beter... onder het tapijt kunnen vegen... Niet onder het tapijt, maar dat nou, had we we buiten de media kunnen halen. Buiten de media. Laten, buiten de de media. Ja. Nou, dit is... Het... Dus de, sfeer... de sfeer is hier meteen al helemaal ja. Ja. Uh, geladen. Leuk. Het is wel even nodig voor de mensen die ja. niet in Vlissingen wonen... om uit te leggen wat voor akkefietjes die hier gespeeld hebben. Als ja. ik het heel kort door de bocht samenvat... dan is hier een burgemeester uh, geweest... die alles wat los en vast had declareren. Ja. En uh, die is opgestapt. En wethouders hebben ook niet zo goed uh, hun werk gedaan. Ja. Dus er is hier politiek wel een hoop heisa geweest. De SP kijkt mij nu in de persoon van Sem Stroosnijder zo knikkend aan. Van, was het hier een zootje? Nou, het, het is hier niet altijd even netjes gegaan. En ik denk dat dat, dat, dat ook wel bijdraagt aan het gebrek aan vertrouwen... dat Absoluut. mensen hebben in de politiek. Ja. Ja. En... Over dat vertrouwen gaan we het uitgebreid hebben. Maar we hebben het ook over geld. En dat is een heel belangrijk issue natuurlijk ja. bij u in deze gemeente. Want er dreigt een bankroet voor de gemeente Vlissingen. Uh, de schuld is uh, uh, behoorlijk. Bedraagt nu al 250 miljoen euro, hebben wij begrepen. Loopt ook nog dagelijks op, vanwege de rente natuurlijk. Onder meer het scheldekwartier is daar uh, een hete hangijzer in. Voormalige scheepswerf, daar zouden woningen op worden gebouwd. Maar dat project komt niet van de grond en kost de gemeente al jarenlang miljoenen euro's. De tering naar de nering, zo heet de aanvulling op het coalitieakkoord van de afgelopen twee jaar. En dat is toch niet echt gelukt, want de schulden lopen al maar op. Mevrouw Jansen, als ik nou eerst eens aan u vraag, wat moet er gebeuren met dat schelderterrein? Uh, dat moet weer bebouwd worden. En ik denk uh, dat de gemeenten de grondprijs daarvoor naar beneden moeten uh, doen. Dat hebben ze tot nu toe geweigerd. Doe de prijs per vierkante meter naar beneden. Uh, het is zo, de banken geven nu niet meer die tophypotheken die ze vroeger deden. Dus je moet realistisch zijn. Mensen krijgen dat betekent je niet die dus dat de gemeente daar nog grover op gaat verliezen? De, je gaat het, je, wat geld terugverdienen, maar je zal toch wat verlies moeten nemen. Anders dan blijf je met die grote schuld zitten, neem je die maatregelen niet. Okay. En dan kost het alleen meer geld. Dus verdien wat geld terug en realiseer je, je zal wat verlies moeten nemen... want dat terrein is gewoon met te veel geld gekocht. Okay. Even een reactie van Barend de Lange van de Partij van de Arbeid. Ja, zo zien wij dat ook. Het schuilterrein moet zo snel mogelijk ontwikkeld worden. We zien daar nou ook uh, ontwikkelingen... En, en het verlies maar nemen? Een deel van het verlies zou je moeten nemen. Ik denk dat het, het ook weer gaat aantrekken. Je ziet dat de hele economie aantrekt. Dus ik denk dat het Scheldeterrein dat dat goed gaat komen. Er zijn prachtige initiatieven geweest. Dokkie van Perry. Je ziet dat er nu een zorgcentrum uh, mogelijk gebouwd gaat worden. Het is een prachtige plek. En ik denk dat daar zeker uh, bouw mogelijk is. Maar de grond is zwaar vervuild. Hè? Moet nog geschoond worden? Een deel van de grond is zwaar vervuild. Niet alles. Ja. Ja. En dat kost ook veel geld om dat schoon te maken? Ja, dat is correct. Is er geld voor? op het moment dat de grond bebouwd gaat worden... is er ook geld om de grond schoon te maken. Ja. Sam Stroosnijder, uh, geld uitgeven of liever gezegd je verlies nemen... om daar woningbouw uh, plaats te laten vinden... op dat terrein van die voormalige scheepswerf te schelden. Uh, maar de stad is bijna failliet. Ja, nou ja... Dat... Het is wel zo, maar het probleem met grond is altijd dat de schulden die je hebt... Ja, die worden alleen maar groter door de rente. En wat ik, wat ik wel kwalijk vind in die zin, en dat wordt hier dan niet gezegd... maar ik bedoel, feitelijk doen wij ook continu nog uitgaven en die komen... De, ook ten laste van, die, uh, van diezelfde uh, schulden dus. Leg eens uit, wordt dat op het Scheldekwartier afgeboekt? Of nou ja, er, er wordt een, bijvoorbeeld een weg van 6 miljoen aangelegd. Ja. Kijk, dan, dan zeg ik van ja, als je zoveel geld dan weer uit gaat geven... Ja, dan ben je ook niet goed bezig met financieel beleid. Uw oplossing is, althans lazen wij, maak ons maar een artikel 12 gemeente. Dat wil zeggen dat je dan eigenlijk je zorgen en je schulden neerlegt bij het Rijk... Vervolgens heb je zelf niks meer over je begroting te zeggen. Het Rijk gaat het voor je doen. Je krijgt er wel een beetje hulp mee. Nou, het, is dat wat u wil? Het is niet, het is niet zo zwart-wit als dat het nu gezegd wordt. Maar het, maar is, een, het, is, een onderdeel, tijd, het is een onderdeel het van, een, van, een, van, een, van een groot plan. En dat plan moet zijn inderdaad kijken naar de prijzen van de gronden. En kijken wat voor schulden je hebt. En ook kijken naar hoe, hoe verhouden we ons tot... Tot andere gemeenten. Want we hebben deze, dit jaar nog gezien dat bijvoorbeeld onze belastingen torenhoog zijn in vergelijking met andere wat, gemeenten. Wat voor belastingen bedoelt u dan? De, onze OZB-belastingen zijn nu 140% van het landelijk gemiddelde. Ja, dat is al de, het maximum als je het hebt over een artikel 12-status. Ja. Pim Kraan, uh, de, uh, artikel 12-status, het is dus nogmaals dat je min of meer onder curatelen staat. Want hoe groot is eigenlijk het tekort van deze gemeente? Een percentage genoemd. Hoe bedoelt u de... De schuld? De schuld, ja, tuss, tussen de 220 en 250. Ik, dat, wij krijgen altijd een liquiditeitoverzicht en dan... Dat is in euro's wat u gaat, nu zegt, gaat, miljoenen ja, euro's. Ja, in euro's en, ja. en dan wordt dat altijd weer met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Dus ik, ik, weet, het ook, ik weet wel dat het heel veel geld is. En uh, artikel Bijna 12... Bijnaast dat het een 160% schuld is. Ja, van de, van, de, van de omzet van de gemeente. Ja. Dus de gemeente 150, 160 miljoen omzet... Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een ratio wat maar heel betrekkelijk is. Want dadelijk komt er een hoop omzet bij als die decentralisatie doorgaat. En dan zou dat de reden zijn voor de gemeente om, om maar weer geld bij te lenen. Ik nou, denk niet dat dat, uh, dat moet. Ik denk dat je dat los moet laten. Ik denk... Wat is uw oplossing? De oplossing is dat je in ieder geval moet stoppen uh, met het laten groeien van de, van de schuld. Dus, ja, uh, dat, uh, dat zeggen dat moet... heel veel mensen. Nee, nee, nee, nee, maar uh, de, de oorzaak van dat... Van Steeds doorlopen van die schuld. Is dat we geld uitgeven in de dagelijkse gang van zaken die dat we niet hebben. Dat is één. Dus daar moet je mee stoppen. Dat is het eerste. Tweede is, je moet verkopen wat je hebt om je schulden af te lossen. Ja. En dat is grond, dat zijn aandelen in delta, dat zijn gebouwen die we hebben. Laten we daar gewoon allemaal afscheid van nemen. Dus een en deel we daar van onze schulden mee Een deel van Vlissingen moet in de uitverkoop. Nee, niet in de uitverkoop. Je moet dat gewoon te gelden maken. Ja. En een, een, een Kijk, oplossing zoals de SP zegt, artikel 12 gemeente worden? Nou ja, het, het is een mogelijkheid dat je dit jaar gaat voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. En, en uh, of je dat dan moet... Dan is niet gezegd dat je dat moet doen. Maar dan is dat wel een reële optie. Toch die, wel, ook voor nou, u. Nou, laat mij even uitpraten. Ja. Is dat een reële, een reële optie die, die gekozen kan worden... door? Door de college wat er dan zit, of door de raad die er dan zit. Ik zou daar niet voor zijn. Ik zou toch de tijd willen nemen om te kijken of we daar dit, deze periode, deze komende periode zelf uit kunnen komen. Ja. Ja, ik, ik, ik ben het niet eens met de heer Kraassen. Wat hij, wat hij ook zegt over ja, het meeste geld gaat in de lopende begroting... en we moeten stoppen met het uitgeven van, van, of het maken van meer schulden. Kijk, zijn college heeft de afgelopen vier jaar... 10 miljoen uh, structureel, dus per jaar, bezuinigd. Ja. He, dat was toen de boodschap van ja, dan, dan, is de, dan is de begroting op orde. Dan vraag ik me af, hoe kunt u nog voor een begroting stemmen... als die niet op orde is? Nou. En hoe kunt u voor een wegstemmen die 6 miljoen kost... als u weet dat u dat geld moet lenen? Dus wat u doet in de Raad en wat u nu zegt... zijn twee verschillende dingen. Even een reactie nou, dat, dat is niet zo. Je legt die weg aan om dat gebied Scheldekwartier door te kunnen ontwikkelen. Wat is daar aan de hand? Daar hebben we tot vorig jaar een grote partner gehad... die het alleenrecht had voor het ontwikkelen van plannen op dat Scheldekwartier. Daar zijn we mee gestopt. Daar hebben we afscheid van genomen. Je gaat nu kijken welke gebieden je wel kan ontwikkelen en op welke manier. En daar is die weg gewoon voor nodig. Dat is een ontsluiting van het gebied. Ja. Maar goed, het is wel een molensteen hè? om de nek van Vlissingen, meneer Lange. Ja, het is, zware, het is een zware post, over die weg gesproken. Uh, Partij van de Arbeid vindt wel altijd dat je dat dan op een sobere manier moet invullen. Het gaat vooral de komende vier jaar om, uh, om kiezen. Kies je dat voor, uh, voor stenen of voor mensen. Wat kiest u voor? Wij kiezen absoluut voor mensen. En, dus? en dat betekent dus dat wij dus, uh, infrastructurele projecten zou willen temporiseren. Wacht ja. even, wacht even. Dat ja. betekent gewoon eigenlijk zo'n weg niet aanleggen? Uh, de weg wellicht wel aanleggen, maar op een sobere manier. Hoe dus, kan dat... Uh... Zonder witte strepen erop? Of moet ik nee, er worden, nu, er worden nu voorstellen neergelegd om een rioolstelsel onder te leggen. die voorziet in, in totale bebouwing van het schelderterrein. Nou, daar zou je wat mee kunnen doen. Je kan, ook, je kan infrastructuurprojecten, je kan ze altijd heel sober Je kan ze met Belgische, Belgische steen doen. Dat is wel erg sober? Nee, dat zou weer net heel erg chic zijn. Oh, chic. Ja. <laughs> dat was een grapje. <laughs> maar u zegt sober, maar wel doen. Ja, ja. U ja u zit sober. Dus een beetje in maar wel doen. het midden. Ja, en andere infrastructurele projecten wellicht temporiseren... dus later uitvoeren. Ja. En daarmee dan uh, kiezen inderdaad voor, voor mensen, voor verenigingen... voor de binding in de stad, voor kunst en cultuur. Ja, Kiezen, een uh, belangrijk woord wat u daar zegt. Want de politiek staat of valt natuurlijk met keuzes maken. Hè? In feite zou je kunnen zeggen... politiek is het uh, verdelen van geld, middelen... en daarin de keuzes maken. Maar wij hebben uh, uw politieke programma's een beetje doorgevloeid... en we zien eigenlijk bij geen van u een echte financiële onderbouwing. Van uw keuzes. Geen enkele partij heeft echt nou ja, doorgerekend en vastgelegd wat ze willen gaan uitgeven. Vonden wij een beetje raar. Kunt u zich dat voorstellen, meneer Kraan? Ik kan me dat wel voorstellen. Maar u moet natuurlijk zien dat wij gewend zijn om een coalitie te vormen. In die coalitievorming maak je een programma en maak je de financiële onderbouwing. Ja, maar is het voor een kiezer ook niet handig om te weten waar u straks uw belangrijkste keuzes naartoe laat gaan. Nou, dat... En dus het geld. Nou, dat staat in het, in het uh, programma. Ja, maar financiële onderbouwing daarbij vindt u niet nodig? Nee, dat vind ik in dat stadium niet nodig. Nee. Sem Zoosnijder? Nou, het is, het is voor een, een, een, een gemeenteraad heel moeilijk om zo'n financiële onderbouwing te doen, want je bent al snel met, met natte vingerwerk bezig... met, met schattingen, ja, en dan is het ook niet realistisch. Dus ja. als ik zeg, ja, uh, we kunnen vijf ton bezuinigen op de sport... Ja, dan, dan, dan zeg ik dat en dan roep ik dat. Maar het is heel moeilijk te onderbouwen of dat daadwerkelijk zo is... want ik weet niet wat die ambtenaar op het stadhuis doen ja. bijvoorbeeld. Baren te Lange, is dat niet juist een probleem voor uh, lokale politiek? Uh, hoe moet je het onderbouwen? Terwijl wij allemaal weten dat er uit Den Haag steeds meer werk komt... richting gemeenten... De zorg, uh, arbeid, hè, de bijstand. Dat, uh, in uw programma staat bijvoorbeeld, dat moet allemaal uh, humaner. Maar mensen willen vooral weten, uh, hoeveel geld krijg ik? En wat moet ik als tegenprestatie doen? En wat levert het u op? Of wat kost het? Bedoel, dan moet je toch bedragen weten? Het heeft gelijk dat er geen financiële paragraaf bij is. Ik denk dat het ook belangrijker is om als partij een, een richting aan te geven. We zien inderdaad wel, bij ons zie je inderdaad geen, geen dromen... Je ziet geen tunnels van 80, 90 miljoen in ons programma staan. Bij wie wel? Eh, bij andere partijen. Bijvoorbeeld oh ja. bij D66 en bij een andere lokale partij. Zien we, zien we heel duidelijk dat er inderdaad... Uh, de visie wordt uitgesproken dat er een tunnel uh, onder het kanaal uh, komt... om twee delen te verbinden. Ja, dat kost 80, 90 miljoen. De daar... Partij van de Arbeid kiest daar niet voor? Wij kiezen daar absoluut op dit moment niet voor. Nee. Nee, nee, er is geen geld voor? Nee, er is geen geld voor. Want het geld wat er is, vinden wij dat moeten we echt inzetten op, uh, op mensen. Ja, Lillie en Jansen, hoe... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Hoe stelt u zich dat voor? Hè? Stel dat u in zo'n coalitiebespreking verzeild raakt. Ja. En dan heb je allemaal plannen. Ja. En een enkeling heeft dromen. Ja. Uh, en je moet samen het bestuur gaan vormen. En ja. je hebt geen geld. Dan uh, zou ik uh, inderdaad de in coalitiebespreking zeggen van... Nou, waar gaan we voor? Voor ons dagelijks brood? Of gaan we voor luxe? En ik denk uh, als een verstandig huisvrouw... Als je moet bezuinigen, doe je dat op luxe en niet op je dagelijks brood. Ja. Nou, maar en die keuzes dan, moet je dan maken. Zullen we dan die vraag eens om, omdraaien? Waar kan er wat u betreft wat vanaf? Cultuur. Cultuur mag wat u betalen. Mag, mag wat af, ja. Heeft Vlissingen meer dan genoeg van? Ik uh, denk het wel. En uh, anders dan moeten ze dat via particulieren laten sponsoren. Maar we, niet op kosten van de gemeente. Maar bijvoorbeeld, uh, en waar denkt u dan aan? Er is hier een filmfestival. Een filmfestival, er is hier een straatfestival. Uh, we hebben straks 700 jaar Vlissingen. Dat doet u niet we, aan? Willen we willen wel wat aan bijdragen, maar niet het overgrote deel. Ja, maar hoe dan moeten mensen dan zelf maar betalen? Als ze dat ja, dan dan vinden. laten we bedrijven sponsoren. Kunnen ze gelijk reclame maken voor maar zichzelf. Maar met het bedrijfsleven gaat het ook niet zo goed. Dus dan heb je misschien geen... Dat moet je het misschien iets soberder vieren. Soberder vieren? Ja. Diezelfde vraag ook aan de SP, Sam Stroosnijder. Waar nou, kan wat van af? Nou ja, vreemd genoeg zijn we het in deze op zich wel eens met de SGP. Die hebben een aantal hele grote culturele evenementen. die uh, als ze het wat soberder doen, zonder overheidsfinanciering kunnen. Zoals inderdaad dat filmfestival of sale. Nou, Komen daar ook niet heel veel mensen op af juist op dat soort festivals. Waardoor ja, Vlissingen weer in de kijker komt en toch ook weer geld genereert? Nou ja, dat. dat dat klopt, dat is waar. En, uh, en wij willen ook wel met die organisaties kijken... van hoe kun je het beter of anders inrichten. Maar, je moet niet maar het vergeten, moet in elk geval goedkoper. Dat is nou, wel het wat moet ik in elk geval u hoor zeggen. Goedkoper. Ja, vindt de Partij van de Arbeid dat ook, meneer De Lange? Ja, dat goedkoper moet, dat vinden wij ook. We denken dat er op alle vlakken bezuinigd moet worden. En we zien dat vooral in samenwerking. We zien dat, uh, we gisteren gesproken met, uh, met enkele mensen van cultuur en Vlissingen. En je ziet dat er een hele grote wil is tot samenwerken. Dus dat inderdaad een bibliotheek... Een, een cultuurwerf, dat die een, een, een centrum, walgen... dat die meer samenwerken en ik Ja, denk maar maak daar... het is gewoon concreet voor mensen uh, wat dan aan luxe uiteindelijk geschrapt moet worden. Want uh, bij de SGP weten we gewoon heel duidelijk waar het mes in gezet wordt, waar kan bij wat u betreft het mes in. Het mes moet je nooit ergens zomaar inzetten. Okay. Dat zou je altijd gebalanceerd moeten doen. We denken dat overal een stuk bezuinigd moet worden. Maar als we dan echt moeten, weer moeten kiezen... dan kiezen wij toch inderdaad weer voor die infrastructurele projecten... te temporiseren en die stenen wat minder uitbundig uit te voeren... en daar wat zolderbeleid beleid op te voeren. Oké, okay, Pimkraan tot slot van de LPV. Nou ja, die, die... Waar mag het mee zien? Of de kaasgraaf? Als, als, je, als je iets schoon wil maken, moet je boven dat trap beginnen. Dus ik zou beginnen in het stadhuis... En ik zou de beheerstaken die daar nu worden uitgevoerd... en die heel veel geld kosten, echt miljoenen kosten... die zou ik willen schrappen. Wat zijn die beheerstaken, noem eens? Nou, ik kan u een voorbeeld noemen. Hè. Als wij ongeveer 5 miljoen aan sport uitgeven... blijft er anderhalf miljoen aan beheerskosten op een stadhuis hangen. Waar gaat de geld heen? Dat weet ik niet, aan, aan mensen vooral. Wel, en, en salarissen. Ik, ja, en ik vind dat wij ons dus dat niet mens, meer... die mensen ik, moeten weg? Ja, ik vind dat wij ons dat niet meer kunnen veranderen. Dat zijn de we Kijk, of we gaan bezuinigen op, dat, op de werkelijke sport. En dan zijn de sportlieden de, ja. de dupe. Of we bezuinigen op onze eigen kosten. En ik zeg, begin daar nou maar eens mee. Maar, maar is, is dat realistisch? realistisch nou, ja, is dat is heel realistisch. Weer, weer aans, uh, je kan toch een ambtenaar die zomaar ontslaan? Dat weten ja, we ook. Ja, ja, dan dan ik zeg niet dat ik ambtenaren wil ontslaan. Dan moet je wil ze ergens anders neerzetten. Ja, maar er komen heel veel andere taken aan naar de gemeente. En ik vind, wij kunnen die werkwijze die wel heel leuk en heel mooi is... als je het zo kan, we kunnen het ons gewoon niet meer veroorloven. Nee. Dat is heel simpel. Ja, maar dat zegt u nou zelf een uh, punt. Er komen heel veel taken bij. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat dus de ambtenaren al... nodig zijn. Ja, dat klopt. Dus dan kan je ze niet ontslaan. Nee, maar met, met, met die andere taken komt ook geld mee. Kijk, je, je zal toch een stukje efficiëntie in moeten bouwen in die organisatie. En dat ontbreekt... Mevrouw Jansen ja, uh, ik weet niet. We moet eens uh, kijken of het realistisch is. Als dus je iemand die zich natuurlijk nu met sport bezighoudt. En zijn die dan inderdaad gespecialiseerd in dat heel dat WMO-vraagstuk of jeugdzorg? De wetmaatschappelijke ondersteuning. Ja. Het zijn vooral administratieve taken. En of je de administratieve taak van het ene van het andere doet... Dat, dat lijkt me nou niet zo'n groot probleem. En dan, en dan gaan we maar omscholen of bijscholen. Of ja. we gaan ook inderdaad vervangen. Dan moeten we dat maar doen. Is we dat niet, meneer Kraam, wat u nu zegt, een beetje het verschuiven van potjes geld? Nee. Dat is natuurlijk niet niet. Nee, nee, juist niet. Ik, ik vind de cultuur. Waarbij je uh, geld besteedt aan een bepaalde doelstelling. Of het nu cultuur is of sport of iets anders. En waarvan je een groot deel. In eigen huishoud om je eigen organisatie mee te betalen. Die cultuur moeten we vanaf. Oké. Okay. We hebben het eerder genoemd: vertrouwen in de politiek is heel erg belangrijk. En we hebben ook al gezegd dat er hier uh, heel veel vertrouwen is terug te winnen. Want het is allemaal niet zo goed gegaan hier in Vlissingen, Roerige jaren. In 2007 is een voltallig college afgetreden, ook de burgemeester. Vorig jaar stapte de nieuwe burgemeester en een wethouder op na een bonnetjesaffaire. Mevrouw Jansen, u met de SGP zegt er zou een soort ethische revij moeten komen hier in vlissingen in de politiek. Wat ja, bedoelt u dat daar ik precies inderdaad mee? Wel dat je gewoon uh, duidelijk zegt waar het op staat dat je dat recht in het gezicht, dat niet via de krant doet, dat vind ik heel belangrijk. Ja, u heeft het al een paar keer genoemd. Ja, dat is hier ja. kennelijk een kwestie. Ja, dat is vooral met die bonnetjesaffaire is dat heel smerig gegaan. En als je daar uit ethisch vertelt, over... u eens, mevrouw Jansen, hoe smerig ja. is het dan gegaan? Ja, ja, een vertelt ja, u dat. In in dat is. Ja, we hebben tot het, twee uur. Uh, De bevolking leest in de krant wel eens een bonnetjesaffaire. En, en waar zou de bevolking dat anders moeten lezen dan in de krant, mevrouw Jansen? Ik denk dat het eerst in de gemeenteraad besproken had kunnen worden en dat is op de site in de raadsverslagen het kunnen lezen. Het is in de gemeenteraad besproken. Ja, maar het gaat heel ja. ja, maar het is ook heel groot in de krant geweest. En het is gewoon op een smerige manier gezegd. Bovendien is die burgemeester ook met, uh, door de LPV naar binnen gebracht. Hé? Hey? Ja, u zat toch in de, uh, de vertrouwenscommissie? Ja, no, ja, ja, nee. De, de, de, de vertrouwenscommissie met, uh, bestaat uit, uit, alle, uit ja, een de, lid van de, iedere fractie. maar daarna zie je ook van... Nou ja, die burgemeester die fungeerde opeens niet meer. Ja, ik, ik weet Hij niet waar u een, dat vandaan had. Hij was een persoon uit de krant... Ja, ik, ik ben ik als burger. Ik schrijf de krant niet. Maar nee, maar ik, u, ik, ik heb... u gaat wel naar de krant en u wordt geciteerd door de krant. Nee, Wat de... stoort u daar zo aan, mevrouw Ja, Lantzen? het is gewoon zo smerig. Het, het had zo'n zo uh, sensatieachtig iets. En dat, ik was burger, ik was nog niet eens actief voor de SGP. En dat, dat stoort je dan. We ja, begre... schamen je om, om je vlissing. Ja, ja, ik begrijp dat u ja. eigenlijk het fatsoen weer ja. in de politiek terug ja. wil. Ja, gewoon uh, fatsoenlijk bij elkaar omgaan en Zeggen waar het op staat, recht door zee, zoals wij als SGP zijn. Sem Stroosnijder, is dat een groot probleem hier in Vlissingen? Het beetje geniepige met elkaar omgaan? Nou, je, je hebt wel ook met die bonnetjesaffaire heb je wel gezien... dat, dat veel uh, politici het leuk vinden om in de krant te komen... en dan, uh, dan daar informatie uh, te geven... Veel politici, kunt u wel ja, een ja, paard goed. noemen? Nou, dat, is het, dat is altijd het probleem met, met dingen die geheim zijn. Ja, uh, hoe, heet dat hier, we, hoe heet dat hier? Geheim zijn? Waar belanden geheimen? Ja, op straat. Nee, en? <lacht> <lacht> dat, dat is het probleem. En van het bij, wij lezen ook overal de trommel. Ja, ja de, dat noemen ze de trommel hier op het stadhuis. Maar die trommel is zo lekker als een mandje. Je kan het beter ja. het vergiet noemen. Ja. En ja, het, het maar, probleem is dat daar. Ja, daar lezen uh, politici dingen, die worden gebeld door de krant. En voor sommigen gebruiken dat, uh, naar mijn mening... gewoon om, om hun eigen partijpolitieke standpunten naar voren te brengen. Ja, maar het is toch uiteindelijk is het toch ook wel goed dat die trommel, uh, meneer De Lange, uh, lek is. Want die burger moeten gewoon weten, linksom of rechtsom... wat ze daar allemaal in het stadhuis uitspoken met elkaar. Ja, transparantie is er heel belangrijk in. Zo kan je het ook noemen. Ja, als, je kijkt, uh, als je kijkt wat er de afgelopen vier jaar gebeurd is... er is inderdaad veel te veel gebeurd. Als je het van een afstandje beschouwt of als Vlissingen beschouwt... dan oogt het heel erg rommelig. Er zijn inderdaad burgemeesters weggestuurd, wethouders weggestuurd... om, om, om wat onduidelijke redenen. Ja, u Ik denk zegt dat het ze... oogt rommelig, wij vonden het gewoon... het is rommelig. Ja. Ik denk dat voor veel mensen rommelig, uh, rommelig is. Ja. En ik denk dat we daar vooral naar vooruit moeten kijken. Hoe gaan we het de komende vier jaar doen? U heeft en wat over ook iets, daarvan? Ja, u heeft er ja. ook iets over in uw verkiezingsprogramma. Hè? U wilt dat ja. het aan regels wordt gesteld. Nou, we willen vooral een integer en een stabiel bestuur. Wij vinden het gewoon belangrijk ja. dat als je terugkomt van vakantie uit Frankrijk... dat dan niet de gemeente in één keer weer anders eruit ziet. Dat er weer andere mensen op andere posten zitten. Dat is gewoon niet goed voor, voor, het, voor het aanzicht van de stad. En ook gewoon niet goed voor de continuïteit van de stad. Juist met de problemen die we de komende vier jaar ook gaan krijgen. En ook de uitdagingen die we gaan krijgen ja. in een WMO. Dan moet je er niet aan denken dat er weer wethouders naar huis gestuurd worden. Dan moet het gewoon stabiel moet het gewoon staan. Maar u, u zegt dat, en dat is natuurlijk een heel mooi streven. Maar hoe zou dat kunnen? Laat ik dat dan toch weer ja, dan dan aan, moet toch aan, aan kijken, u vragen, Janssen? Partijen van nou, uh, wat verbindt ons aan elkaar? En hou je van Vlissingen en ga je voor de Vlissingers? Ga je puur alleen voor je partijpolitiek? Dan ben je dan geschikt inderdaad om te regeren. Ben je, inderdaad, ga je echt voor het, voor het beleid en het goede voor Vlissingen? En dan moet je elkaar gewoon zien te vinden. Want je zal een coalitie van meerdere partijen nee. nodig hebben gezien... de versplintering die je hier in Vlissingen hebt. Ja, U ja. heeft het over versplintering. Ja. Uh, hoeveel raadzetels zijn er hier? 27, ja, hoeveel, verschillende partijen. En hoeveel verschillende partijen? Ja, het er nu 10 en er nu staan er 12, ja. 12 uh, op de aanplakborden. Dus, nou, uh, dat is toch uh, voor een simpele ziel die even hier langskomt... Uh, tamelijk onoverzichtelijk en onwerkbaar? Ja, er zijn wat lokale partijen bijgekomen. Hè? Dus, uh, ja, maar onwerkbaar. Vindt u het onwerkbaar? Ja, uh, kijk, dan moet je gewoon kijken van nou, wat verbindt ons en waar gaan we voor? Ja, uh, ja. Pim ja, Kraant. Nou, nou, nou ja, kijk, alleen aan de conventionele kant heb je drie verschillende partijen eh, die nu meedoen. Dus uh, nee, de grote partijen in de raad zijn inderdaad de lokale partijen. Dat, ja. Die zijn tegen versplintering, ja. dat klopt. Maar en goed, hoe gaat u die... Zou, zouden die dan ook samen kunnen werken, die lokale ja, maar die, partijen? Maar die werken, die werken ook samen in de coalitie op dit moment. Ja, ja. maar zou dat dan ook één partij kunnen worden? Dat Want zou, dat zou het, kunnen. het feit dat je tien verschillende fracties hebt op een gemeenteraad van 27 leden. Nou goed, een fractie van zes en een, en een fractie van vijf zou ik niet direct bij elkaar hoeven voegen. Maar een fractie van één en van twee wel. Maar u zou eigenlijk, dat zei u net even tussen neus en lippen, die lokale partijen wel tot één willen smeden? Nee, ik zei dat het zou kunnen. Ik zei niet dat ik het wil. Oh, maar dat wat, was iets anders. Dan u vragen vragen we dat nog kan. even. Nou, natuurlijk dat? Kan dat. Het zou goed zijn, maar u wil het alleen niet. Nee, omdat een van de twee partijen zich, zich alleen op een deel van de, van de gemeente richt. En ik vind dat een lokale partij wel voor de hele gemeente moet ja, zijn. Dat is een partij die zich maar op twee uh, ja, kleine kernen, op, op kernen richt. En wij richten ons op alle kernen. Daar ja, zit dat het is de verschil. PSR ja, die nu ja. in het college zit. Klopt. Ja. Ja. Ja. Hoe moeten wij uh, uh, die samenwerking dan op 20 maart... Uh, ons voor gaan stellen. Hoe gaat u ja, dan denk, met elkaar dat uh, doen? Ik, nou, van ik denk gewoon goed in gesprekken kijken. In ieder geval op financieel gebied. Van uh, Waar heb jij de oplossingen voor? Komen die veel overeen? Kunnen we inderdaad daar een, uh, een goed plan voor maken? Het schilderkwartier, wat dan inderdaad wat belangrijk is. Ook het WMO-vraagstuk. Uh, waar, uh, waar zitten de overeenkomsten? En breng dat samen. Ja, en betekent dat dan ook dat uh, alle partijen... willen ze samenwerken... minder eisen op tafel moeten leggen en meer bereid zijn nu, iets in te Nu, met veel partijen moeten, ja, is dat in de praktijk uh, moeie compromissen sluiten. U heeft ja. geen enkele eis waarvan u zegt... als dat gebeurt, dan doe ik niet mee. Nee, ik vind bijvoorbeeld uh, belangrijk de koopzondagen niet meer. Dat zou ik als eis ja. stellen. Maar dat ja. is een eis waarvan dat u zegt... Dat is echt een SGP-eis. Ja. En noemen we dat dan uh, Haags een breekpunt? Nee, dat is gewoon plaatselijk mijn uh, breekpunt. Ja, maar ja, het ook... is wel een breekpunt? Ja, het is wel een breekpunt. Oké, okay, ja. het enige? Uh, principieel wel, en ik vind ook belangrijk een breekpunt, schulden naar beneden. Ja. En hoe ligt dat bij de Socialistische Partij? Minister Roosnijder, heeft u een breekpunt? Nou, we hebben de afgelopen periode gezien dat uh, het minimabeleid, dus uh, mensen die het heel, heel moeilijk hebben, dat, dat was een klein bedrag. Nou, dat is asociaal wegbezuinigd. Voor ons moet dat terug. Daar gaat de gemeente niet failliet aan. En dat zou voor die mensen veel betekenen. Armoedebeleid, daar heeft u ook zelf invloed straks op. Hè? Want de bijstand uh, kunt u wel of niet een tegenprestatie voor vragen. Of mensen meer uh, geld geven als ze te weinig hebben. Maar goed, hoe moet ik dat breekpunt dan vertalen? Nou, bij ons is dat heel, heel puur het minimabeleid. Zo wordt het ook in de begroting genoemd. Uh, dat, dat gaat om, uh, om kleine bedragen, kleine tegemoetkomingen... voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of iets dergelijks... die, die mensen zouden krijgen die van de bijstand rond moeten komen. Ja, ja, dus niet zo'n streng die bijstand naleven... en allerlei tegenprestaties zoals pa papierprikken en zandkorrelstellen. Nou ja, nee, dat, dat hoeft hier in Vlissingen zeker niet dat meer. Dat zou ik hier niet aan beginnen. Ja. Uh, uh, Barend te Lange, Partij van de oh. Arbeid... heeft u om even de helderheid in de politiek hier proberen boven water te krijgen, breekpunten in die noodzakelijke samenwerking? Ja, we hebben wel, we hebben wel een breekpunt. Een breekpunt bij ons is dat, het, uh, dat, de, dat de bezuinigingen die we de komende jaren gaan doen... dat die evenwichtig is. Wat we nu zien, hoe ja, het nu ja, ervoor ligt... Evenwicht. dat is zo vaag, hè? Ja, dat is zo vaag, maar je ja. ziet dat het nu vooral... je ziet dat een aantal partijen niet willen bezuinigen op wegen. En dat willen wij uh, wel. We willen dat, dat niet alles wordt bezuinigd op sportcultuur en uh, de, de, en cultuur, mensen. vindt u dat daar dus minder op bezuinigd moet worden... als dat bijvoorbeeld de SGP suggereert? En ik denk dat er weinig partijen zijn die zeggen... we willen alles gaan bezuinigen op deze post. Hmm. Dus dat niet, niet, ja. zo, niet zo. Pim, zo Pim, te Pim te Kraan, heeft u een, uh, als lokale partij een, een breekpunt van... nou ja, als dat gebeurt... dan zien ze onze partij niet in de coalitie terug? Nou, ik zou eerder zeggen een voorwaarde. En een voorwaarde om deel te nemen aan de coalitie... is, is dat er een gedegen plan is hoe we Vlissingen financieel gezond maken. Ja, maar... En als dat er niet is, stapt de LPV er niet in. Ja, maar u heeft niet zo'n plan, dus u kan vrijhandelen. Maar... Nee, dus dat, plan, dat plan ligt er wel. Maar niet dat... met cijfers ingevuld. Daar heeft u gelijk. Ja, ja, goed. Zullen we het nog even over de werkgelegenheid hebben? Want in al deze somberte is er toch ook iets te vieren... namelijk dat er werkgelegenheid hier naartoe komt... De marinierskazerne komt deze kant ja, op. U knikt niks. Twee allemaal, jaar uitgesteld. Alweer we twee nou. jaar uitgesteld, ja, ja. Ja. En wat vindt u daarvan, mevrouw Jans? Ja, dat is uh, aan de ene kant natuurlijk spijten. Want, uh, ja, je hoopt toch dat er hier ook uh, bedrijven zijn die daar mee kunnen bouwen aan dat gebied. Aan de andere kant, het is nog niet allemaal rond. Het geeft ons ook weer wat ruimte om, zeg maar, van, nou, moeten wij financieel naar bijdragen? Kunnen we dat over die twee jaar uitsmeren natuurlijk? Maar uh, ik had het liefst inderdaad gewoon dat ze gewoon uh, sneller waren gekomen. Dan is dat gebied opgevuld en het geeft ook weer uh, extra werkgelegenheid voor Vlissingen. Ja, ja, maar het lichtpuntje wat ik zag, daarvan zegt u al meteen, het is twee jaar uitgesteld. Dus ja. zo'n lichtpuntje is dat niet? Nee, uh, nee ik heb het dan liever inderdaad eerder ja, ja. sp ja. Sam Ja, wat ons betreft. Uh, wij zijn altijd voor die marinierskazerne geweest. Maar goed, ja, lokale bedrijven moeten wel goed samenwerken. Willen, ja. ze, willen ze de kans krijgen om daar ook aan mee te bouwen. En, en, en daar zit voor Vlissingen met name de werkgelegenheid. Dus ik roep ook bedrijven op om, om nu al die samenwerkingsverbanden te gaan leggen. Ja, want dat zal vooral heel belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in Vlissingen. Ja. Niet eens zozeer die mariniers zelf. Nee, die mariniers komen overal komen vandaan. Komen overal vandaan. Ja. Baren te Lange blij wel, toch? Dat ze ja, wel komen. ontzettend. Ontzettend blij. En wat gaat maar, het betekenen voor ja. Vlissingen? Dat er 2000 mensen extra in de stad uh, gaan verblijven. En die gaan hier ook consumeren, die gaan die boodschappen doen. En waar gaan ze wonen? Komen die op dat, dat, dat kwartier? Denkt u van nou gaan we dat dan bebouwen en daar nou, gaan ze wonen? Ja, voor een wonen? deel wel. En voor een deel ook in andere huizen die in verlissingen zijn. En dan zullen ook mensen naar Middelburg gaan, zullen ook mensen naar Rittum gaan en naar Soeburg. Maar het is gewoon heel mooi dat, die, uh, dat de mariniers uh, hier komen. Goed voor de hele regio eigenlijk, Pim Kraan? Ja. Maar niet alleen die Marinierskazerne. daar komt ook extra werk bij. Nu er zich een reparatiewerf in de buitenhaven wil vestigen. Daar zijn we heel erg blij mee. En alle gehavengerelateerde activiteiten bieden voor Vlissing gewoon heel veel kansen. Ja. En daar zullen we echt, echt ook werk van moeten blijven maken. Dat ja. is trouwens ook een heel belangrijk punt in uw programma, hè, absoluut, mevrouw Jansen. Voor de SGP, ja, de haven, het vissen. Ja, ja, daar we zou we veel zijn aan een, een stad aan zee, dus we moeten inderdaad, we hebben een haven, en daar moeten we goed gebruik van maken. En uh, ja, ik, uh, de SGP is vooral uh, de drempel die nu nog uh, ligt bij de Zeeuwse havens. Waardoor het voor grote schepen nu nog niet mogelijk is om Zeeuwse havens aan te doen. Baggert die weg. Dat geeft er hoop meer werkgelegenheid. Gaan meer bedrijven zich daar vestigen, geeft meer werkgelegenheid. En de havenbedrijven uh, die willen dat ook. Oké. Okay. Kijk, toch nog eventjes de andere aan. Ja, uitbaggeren. Meer nou ja, grote de, schepen hier naartoe. Waar mevrouw Jans het over heeft is een drempel in, in de Wielingen. En de Waterstaat weigert die weg te halen. En dat beperkt de diepgang van de schepen die naar Antwerpen en naar Vlissingen willen. Ja. Dat klopt. Maar ik denk als gemeente kan je dat toch uh, proberen juist ja, ja, te doen. Ja, dat ben maken. ik ben helemaal mee eens. Ja. En ook ja. als provincie, kijk, dat is natuurlijk de lobby van Rotterdam ja. die zegt dat is niet nodig dat je dat, dat doet. Die kunnen bij ons ja. terecht. Ja. Maar maar ik denk dat, dat we inderdaad onze Zeeuwse schouders er ook onder moeten zetten. U heeft zo zijn we toch gevonden. nog ergens ja. eens zo. U heeft elkaar op dit punt gevonden. We pakken als laatste nog, we hebben het er al even over gehad, de decentralisatie. Er gaan uh, heel veel taken van het Rijk naar de gemeente. Het Rijk gaat ervan uit dat de gemeente zaken als uh, zorg aan huis goedkoper kunnen organiseren. Geeft ze er minder geld voor? Even naar u, minister Roosnijder, want u zei net ook al... Hè, we komen op voor de zwaksten in de samenleving. Uh, ja, in het SP-programma staat dat de nieuwe taken die gemeenten krijgen... niet mogen leiden tot lagere zorgvergoeding of tot minder handen aan het bed... Is dat wel realistisch? Want er moet toch ergens op bezuinigd worden? Nou, dat, ik denk dat dat realistisch is en dat... Uh, en... Als je kijkt naar, de, naar hoe het geld in Vlissingen uitgegeven wordt, dan gaat er heel veel in bureaucratie zitten. En die bureaucratie, die moeten we niet willen. En zeker als het om die decentralisaties gaat, dan, moet je dat, dan kan je dat nu al voorkomen met hoe je die opzet. Ja, het gaat wel al in 2015 in, hè. Ja, Bent nou, u daar klaar voor? Nou, als nou, deze daar, gemeente? Ik denk dat wij als gemeente Vlissing daar nog niet klaar voor zijn. En dat wat betekent daar heel veel dat dan moet dan, gebeuren. Dan concreet, als u het. dan kan u het niet uitvoeren. Nou, dat betekent nu concreet dat, dat wat er nu op tafel ligt, dat is. Papier En, uh, en eigenlijk moet, moet de praktische invulling moet dus heel hard aangewerkt worden. Wil je dat voor 1 januari voor elkaar krijgen? Het is ja, nog en... geen tien maanden meer. hè? Nee, daarom. Ik maak voor me de... er heel erg zorgen Baran over. waren te Lange van de Partij van de Arbeid. Is het eigenlijk wel mogelijk om dat allemaal uit te voeren... en die taken van de landelijke overheid over te nemen? Ja, we denken dat het goed is om de zorg dichtbij te halen. En ja. de zorg bij de Dit gemeente klinkt te klinkt zo echt uit zo'n programma. De zorg ja. dichtbij, transparant, uh, sober. Uh, nou, is het uitvoerbaar? Het is heel kort tijd. En wat betekent dat? Ja, tien maanden tijd. Ja, kort. dat snap ik ook en Ik denk kort. dat er moet heel veel gebeuren de komende maanden. Dat snap ik ook. Is ja. het lastig? Want het is natuurlijk wel een plan uit een kabinet waarin uw partij zit. Ja. Is het lastig om dan te zeggen, het is eigenlijk onwerkbaar? Mag u nou, dat zijn... zeggen van Den Haag, bedoel ik eigenlijk? Ja, wij, mo ja, wij mogen <tie> dingen zeggen vanuit Den Haag. Ja. En het is natuurlijk lastiger dat je niet op dit moment in een coalitie zit... dat je daar minder uh, invloed op kan uitoefenen. Maar hoe, hoe, hoe, ja. hoe komt het? U kijkt hier heel erg uh, denkend naar boven. Wat toch eigenlijk iets is wat ik eerder bij de SGP zou verwachten. <lacht> uh, maar uh, zeg eens gewoon eerlijk. Is dat nou haalbaar voor een gemeente als dit om dat uit te voeren? Ja, we denken dat het haalbaar is. Oké, okay, dus er is eigenlijk niks aan de hand, Pim Kraan. Nou, ik denk niet dat het haalbaar is. Ik vind het een schandalige zaak hoe, uh, hoe de Rijksoverheid dit heeft gedaan. Met name de VVD en de PvdA zijn daar schuldig aan. En u denkt en dat, ook dat de En dat durven ze hier niet, niet uit te spreken is. dat dit niet werkt. Nou, het werkt niet. Ja, maar wat dat, betekent dat concreet voor dat, mensen die daar straks komen? Dat betekent van dat er zijn. grote problemen gaan ontstaan. En, en het enige wat je zou kunnen doen is op Walger een samenwerking starten. Dat je voor heel Walger en misschien nog wel voor een groter gebied. dat in één keer oplost met één goede organisatie. Daar zouden wij voor zijn en daar zouden we hard aan willen werken. Maar dat gebeurt en, nu toch ook? Nou, Mocht dat is nog maar, maar de vraag, want, want de laatste details moeten we nog uit Den Haag krijgen. Dus je zal toch eerst moeten weten waar je staat als je die plannen wil maken. Ilja ja. okay. en Jansen, u vreest dat ook, begrijp ik? Ja, ik inderdaad. Ik ben ook bij die commissie geweest met al ja. de Walgers gemeenten. Ik vind inderdaad goed dat ze daarin samenwerken. Maar inderdaad, Den Haag is traag uh, met alle besluitvormingen en dan weten de gemeenten niet waar ze aan toe zijn. Goed, de tijd zit erop. Helaas, wij gaan volgende week naar Den Haag. Maar dan wel naar de lokale politici in Den Haag. Dan zitten we in de Centrale Bibliotheek. Ik wil iedereen danken voor de bijdrage hier in Vlissingen. Lilian Jansen, Pim Kraan, Barend de Lange en Sam Stroosnijder. En natuurlijk ook het publiek wat hier aanwezig was. Dank voor uw welkom.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 Dit is Radio 1.